Dit is Evoel de Jong met het NOS-journaal. Het dodental is opgelopen tot 141. Het militaire toestel dat neerstortte in Medan had 122 mensen aan boord. Die zijn allemaal omgekomen. De andere slachtoffers vielen op de grond op de plaats waar het toestel neerstortte. Die anderen raakten gewond. Ooggetuigen zagen voor de, voor de crash rook uit het toestel komen. Griekenland heeft zoals aangekondigd een schuld aan het IMF van 1,6 miljard euro niet op tijd afgelost. De deadline verliep om middernacht. Het land heeft uitstel van betaling aangevraagd tot november. Het IMF heeft dat verzoek in raad. Griekenland is nu het eerste ontwikkelde land dat een lening aan het IMF niet op tijd afbetaalt. Vanochtend om half twaalf houdt de eurogroep opnieuw een telefonische vergadering over hoe het nu verder moet. Het was vannacht opnieuw onrustig in de Haagse Schilderswijk. Op meerdere plaatsen werden brandjes gesticht. en ME charges uit. Volgens de politie waren de rellen minder ernstig dan die van gisternacht. Toen liep een demonstratie tegen de dood van de oude Mitch Henriquez uit de hand. Er werden 16 mensen opgepakt. De Verenigde Staten en Cuba zijn het eens geworden... over het heropenen van ambassades in de hoofdsteden Washington D.C. en Havana... Volgens een anonieme woordvoerder van het Witte Huis zal president Obama dat vandaag bekendmaken. De afgelopen maanden waren er al tekenen van herstel van de verstoorde relaties tussen de landen. De onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland over de levering van gas zijn mislukt. De Oekraïners nemen nu geen gas meer af van het Russische olie- en gasbedrijf Gazprom. In september wordt opnieuw gepraat. Sinds het gewapende conflict in het oosten van Oekraïne verlopen de onderhandelingen erg moeizaam. Oekraïne zegt dat het wel Russisch gas naar andere Europese landen blijft doorvoeren. Het weer, het wordt vandaag opnieuw zonnig en warm. 27 graden op de wadden en 30 tot plaatselijk 33 graden land in maart. Dit was het DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Stroe en Kroopend Hoevelaken 4 kilometer. A4 richting Amsterdam ook 4 kilometer tussen Kroopend, Ippenburg en dorp. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen Afrit Haarlem-Zuid en Badhoeverdorp 3 kilometer. Op de A20 richting Gouda dook 3 kilometer bij Moordrecht. En op de rijband richting Hoek van Holland staat 4 kilometer tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekijk aan de IJssel. Op de A27 Breda richting Utrecht rijdt dat langzaam over een lengte van 5 kilometer tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. En vanuit Almere richting Utrecht op de A27 daar staat 4 kilometer tussen Hilversum en Utrecht Noord. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort een zomer heeft. Dit is de zomer van ZFM. En nu, ZFM in de ochtend. Ik ga alles kunnen leiden aan. Iedere oceaan in de lado is staats. We zien de renovatie. Aniquilado si no estás, tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de mal.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 Something to hurt you down Que estaba mejor, bailamos tres perengues de corrido y gozamos, luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. She looks good. So we're gonna lie on my girl from the hood. Ella preguntó si tenía o no. Het is Als je bitch wil chillen is het geen probleem Dan ga ik er ik kom niet alleen Want ik heb bang. en drugs Ik heb bang. en druk Als je bitch wil chillen is het geen probleem Dan ga ik er ik kom niet alleen Want ik heb bang.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 We've ser ni aan arena, como San el Giver, a Chan Chan le daba pena. De antocero voy para Matané, llego a Puerto voy para Mayarí. De antocero voy para Marcané, llego a Puerto voy para... So please don't blame it Ik EN niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet no. wat ik moet doen. Ik ik moet doen. Ik ik Luego melabas, es lo que va cegando al amante. que Queda por ahí, señor. Y no es más que un chiquillo travieso, provocador. Será la fuerza del corazón. No, no, no. Y es la fuerza que te lleva, que te invoca y que te llena, que te arrastra en llena. Save